Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Franse VN-ambassadeur verwacht dat de militaire actie tegen Libië dit weekend begint. Vandaag wordt er in Parijs een topconferentie gehouden... en in de uren daarna zal de interventie waarschijnlijk beginnen... zei de Franse diplomaat tegen de BBC. Eerder zinspeelde Parijs erop dat de actie al voor de top zou kunnen beginnen. De topconferentie wordt bijgewoond door westerse regeringsleiders... en vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Ook premier Rutte is erbij in Parijs. Er wordt onder meer gesproken over de handhaving van een vliegverbod boven Libië. Het bericht over een bijzondere reddingsactie in Japan blijkt niet te kloppen. Het persbureau Kyodo had gemeld dat een man acht dagen na de aardbeving... levend onder het puin vandaan was gehaald. Maar het blijkt een misverstand. De man verbleef na de ramp in een opvangcentrum... en was teruggegaan naar de plek waar zijn huis stond. Daar is hij zwaar onderkoeld door reddingswerkers gevonden... en naar een ziekenhuis gebracht. Het verhaal over de reddingsactie haalde vannacht de wereldpers. Het officiële dodental in Japan staat op ruim 7100. Er worden nog meer dan 10.000 mensen vermist. De meeste slachtoffers vielen door de tsunami die door de aardbeving werd veroorzaakt. De golven van de tsunami waren tot 23 meter hoog, hebben Japanse onderzoekers berekend. Tot nu toe werd uitgegaan van ongeveer de helft. In Egypte wordt vandaag gestemd over aanpassing van de grondwet. Het referendum is bedoeld om vrije en eerlijke verkiezingen in september mogelijk te maken. Na het vertrek van president Mubarak vorige maand. Zo'n 45 miljoen Egyptenaren mogen hun stem uitbrengen. Als we het voorstel aannemen, wordt de zittingstermijn van de president beperkt. en mogen meer mensen dan voorheen zich kandidaat stellen. Toch zijn veel Egyptenaren kritisch over de aanpassing. Ze zien liever een compleet nieuwe grondwet. Het weer. Het is bijna overal droog, minimaal rond het vriespunt. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt 8 of 9 graden. De dagen daarna ook zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen, we zijn alweer over de helft in deze nachtvluchten van zaterdag 19 maart 2011. Het vierde uur. Welkom, fijn dat u luistert naar Radio 1. Straks hebben we Irene Scholte-Verheijen te gast. Zij is specialist op het gebied van levensmiddelenrecht. En ik praat met haar in het kader van ons maandthema Keur culinair. Maar dat is dus in het volgende uur. Nu eerst Dirkje Kuik in een aflevering van Een Leven Lang. De beeldend kunstenaar en schrijfster ging voorheen door het leven als William Kuik. en onderging in 1979 een transseksuele operatie. In deze bijdrage van de NOS uit 1992 is Leo Siepe in gesprek met haar over haar onconventionele ouders, haar jeugdjaren, het autobiografische boek Huishoudboekje met rozijnen en haar afkeer van de hoorde geest. Een mens is wel degelijk geboren om een beetje vrij te zijn, al dus Dirkje Kuik, die ter wereld kwam op 7 oktober 1929 en op 18 maart 2008 overleed, 78 jaar oud. We gaan 19 jaar terug in de tijd. Naar een bevlogen en in de goede zin des woords eigengereide Dirkje Kuik. Luistert u naar een leven lang. Ze zien hem waarschijnlijk als een soort giezelig insect. Geen kerel, geen wijf. Zei de schrijver William Diederich Kuik... in 1978 tegen Bibeb van Vrij Nederland... En, vervolgt hij, het is duidelijk dat de natuur zich vergist heeft. De schrijver stond toen op het punt zich te laten transformeren tot vrouw. En dat gebeurde in het Charing Cross Hospital in Londen. Daar liet Kuik zich operatief behandelen. Sindsdien, en dat is al zo'n 14 jaar dus, gaat ze als vrouw door het leven... en noemt zich Dirkje. De grootste verandering ervaart ze nu in haar liefdesleven. <lacht> Dat was het eerste dat ik met enige plezier... Ik heb altijd hele leuke vriendinnen gehad. En die wilden ook wel eens wat. Maar dat werd altijd stront. Want op een bepaald moment vond ik het wel leuk om met ze op te trekken. Maar om nou, ja... Ja, god, een man vindt het natuurlijk prachtig als een, een vrouw hem graag wil hebben. Maar zo wilde ik dat niet. Nou, mannen zeiden me niks. Want die, haten, die vond ik eigenlijk ontzettend stom... Ik zat met ze in de kroeg, ik kaartte met ze en ik zag hun gedrag. En ik dacht, ja, godverdomme, die vrouw vond ik heel erg leuk. Maar ik wilde ze niet bezitten. Nou, ik moet zeggen dat na die tijd dat wel een beetje veranderd is. En dat is erg leuk. Want persoonlijke rekening, ja, het hoort er wel een beetje bij, ja. De verschillende fasen van haar ontwikkeling als transseksuele beschrijft ze in haar boeken. Op een speelse manier vertelt ze over haar opvoeding... haar ouders, haar ambivalent gedrag en ook over haar operatie. Die boeken worden uitgegeven door de Arbeiderspers... waar onlangs ook haar nieuwste roman, N.V. Dopiflex verscheen. De voormalige directeur van deze uitgeverij, Theo Sontrop... is een goede vriend en voormalig stadgenoot van haar. Nou, Wij kennen elkaar al heel lang. en eh, Je kunt toch wel eens een soort resultante vaststellen... Dat zij eh, altijd al een, een kleurrijke figuur geweest is, die eh, sinds jaren en dag, aanvankelijk aan het kunstleven in Utrecht, maar later toch ook gewoon aan het Nederlandse kunstleven, eh, een, een permanente bijdrage geleverd heeft. Eh, in de jaren 50, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, toen was er dus nog William Kaak, eh, gebeurde er in Utrecht wel zo het een en ander. Eh, je had daar eh, een kleine groep mensen die. Ik wil niet zeggen zich buiten alles stelden. Maar die toch een beetje hun eigen gang gingen. Er was een groep nogal begaafde studenten. Eh, Jan Emmens, de latere dichter en kunsthistoricus Emmens. Eh, iemand als Pierre Vinken, die toen medicijnen studeerde... en later de opperbaas van Elsevier geworden is. Eh, een begaafde jonge Nederlandicus als Noel Koster... Eh, die bij een scooterongeluk is omgekomen in Noord-Frankrijk. Eh, er was nogal wat talent... Verder hadden die mensen contact met eh, jongeren die eh, dreigden creatief te worden. Dat was eh, toen William Kuik, eh, Alain Teister, eh, Ernst Veilbrief. Ik zelf hoorde daar ook een beetje bij. Die hadden weer contacten met wat oudere mensen... zoals de befaamde Utrechtse surrealist Moesman. Er was even een periode van korte en hevige bloei. In dat geheel speelde toen William Kuik... Een Mag ik zeggen, een vrij belangrijke rol. Ik zelf werkte in die tijd bij een... Ik zat toen en een, studeerde Frans. Werd daarna eh, om den Brode leraar Frans. En eh, verzeilde vervolgens in de uitgeverij. En kwam tenslotte terecht bij Meulenhof. En heb daar, daar toen de eerste dichtbundel uitgegeven van eh, toen nog William. Met onder andere een, een bijzonder ontroerend gedicht over haar vader. Een Utrechtse houtsnijder... Een restaurateur die ook schilderde. Een groot vakman die allerlei technieken beheerste. Maar die toch meer een artisan was dan wat je zou noemen een kunstenaar. Maar moest er bijvoorbeeld een 18-eeuws orgelfront gerestaureerd worden... dan deed de oude kuik dat wel even. En ja, in die sfeer is de jonge kuik opgegroeid. En ik vind ook dat ook in het literaire werk... daar is iets, altijd iets zichtbaar gebleven... ...van die belangstelling voor het vreemde, het buitennissige, het barokke, voor het, het verval. En ze heeft al eigenlijk haar hele leven lang getekend, al vanaf kind. Maar er is in haar prenten, haar ook een grote en kleine grafiek... ...altijd wel iets te zien van het ruineuze. Het verval is iets moois. Interviewer Leo Siepe zit samen met Dirkje Kuik in haar woonkamer. De glas- in loodramen laten weinig licht toe. De ruimte is volgestapeld met voor het merendeel antiquarische boeken. Aan de muur hangt een verweerd portret van haar vader, geschilderd door Erika Visser. Een opgezette egel staat op de secretair. Pinocchio hangt als een grote verbaasde pop aan de wand. De meubelen dateren uit grootmoeders tijd... Er hangt een donkerbruine, weemoedige sfeer in het vervallen huis. dat vroeger nog van haar ouders is geweest. Vervallen is ook haar mond. Het gebit wil ze liever tijdens het gesprek niet in hebben, want dat praat wat makkelijker. Dirkje Kuik wordt op 7 oktober 1929 in Utrecht geboren. Haar vader wil haar Octo Septimus noemen, maar dat mag niet van de burgerlijke stand. Het is dan enkele weken voor Zwarte Donderdag. De dag waarop de recessie zich wereldwijd aankondigt. De crisisjaren, zou je kunnen zeggen, gaan gelijk op... met de jeugdjaren van Dirkje Kuik. Ik ben echt een crisiskind, ja. ja. ja historisch gezien ook. Ik heb die geschiedenis natuurlijk later... ja, wat ouder en wijzer werd wel bestudeerd. Uw vader was meubelmaker? Ja, hij begon met... hij wilde moderne meubelen maken en houtsnijwerk maken. Dat was een ideaal toen... En ze had een grote zaak hier in de Heerenstraat. Het huis is afgebrand. Die had hij overgenomen. Ja, en toen liep die hele zaak stuk. En toen is hij in de antiek gegaan... en heeft zijn beelden verder nog gesneden... en meubels gerestaureerd, antiek. Maar eigenlijk wilde hij eigen ontwerpen maken. Mm -hmm. En dat heeft hij ook wel eens gedaan. Dat was heel kundig. Maar ja, dat kwam er niet van. Ja, maar had u wel goed contact met uw vader? Jawel. Jawel. Ja, die kon ik op mijn vinger vinden. Kijk, daar heb je het weer. Het kon zich toch niet verlogen. Hè? Uh, ik had toch een houding, ik moet oppassen met mijn moeder, want ik wens niet overheerst te worden. Gewoon moeder-dochterverhouding, wat ook heel goed is, Dat vind ik iedere dochter gelijk, maar wel een uh, ja, aantrekkingskracht tot de vader natuurlijk. En de meeste vaders zijn met dochters veel aardiger dan met zoon. Maar toch kreeg u in de puberteit later ontzettend veel conflicten met uw vader. Ja, maar, die conflicten? Ja, maar dit was een opgewonden familie, hoor. Dat is toch. En ik bedoel, Het is sowieso ik... een opgewonden familie. Ja, god. Denk je dat dit lieve mensen aan de tafel... Nee, ze vertelden meerdere verhalen, rotbakken. Uh, ze konden schreeuwen. Soms vond ik dat niet zo leuk, hoor. Want ik ben eigenlijk een mens die wel van een zeker evenwicht houdt. Maar... Nee, dit was niet natuurlijk het keurige burgemans met uh, handjes boven tafel en ben je gek. Ik bedoel, daarom zeg ik, het waren een soort kinderen. Een rare, opgewonden kinderen. Nou ja, wat moet je ook? Nee, een vader die voortdurend maar kasten beschildert... en beelden maakt en in antiek zwendelt... en dan mijn moeder die hier die bovenkamers altijd vol zette... en dan van alles verkocht, want er moesten centen komen. Ja, dan werd mijn moeder last ontzettend veel. Nou ja, die... Ik was toch na de oorlog aan een Nou, je ken niet zoveel burgers, ja. vrouw, dat zo veel keurige is Zo vooruitstrevend, ja. En Uw moeder, wat voor type was dat? Ja, die werkte bij de bond van transportarbeiders. Die kwam uit een heel christelijk gezin. Mijn grootvader was tuinman, dat was ook wat pachtland. Op de Ezeldijk. Een, ja, dat was heel hard ook. Die man die werkte 16 uur per dag. Dat was een hele leuke man achteraf, hoor. Die grootvader. En ja, zij is uit dat gezin geklommen en is bij, die, op de twintigste jaar bij de transportarbeiders gaan werken, op het kantoor, het NV huis, het staat er nog. Mm -hmm. en ze leren dus van al die mensen kennen. En ja, ze is altijd wel een beetje, uh, hoe noem je dat? Uh, sentimenteel gezien, heeft ze altijd erg veel met socialisme opgehaald. want natuurlijk wonderlijk is als je uit zo'n staatskerkelijk re regime komt. Hè. Het was een moeilijke bevalling, schreef ja. u ergens. Um, de acceptatie tussen moeder en kind was ook moeilijk. Dat het denk eerste ik jaren. wel, ja. Ja, nou kan ik van die hele eerste jaren... Kijk, tot vier jaar weet je meestal niet veel. Ik weet zoiets van drie jaar. Mijn moeder was ook een paar keer zo ziek geworden. Die had achteraf een schildklierafwijking. En dat wisten ze toen nog niet. Ja, maar en maar da dat was... Uh, de... Hyperwerking, hè? Maar dat was ook het geval waarom het zo moeilijk was, dan die acceptatie? Je, nou, die mensen zijn heel driftig en, en, en een beetje verward. Kijk, vroeger... Um, nou ja, ze kenden dat syndroom wel. Zo'n als een, als een bevolking niet zo goed loopt dat je dan die... die postnatale depressie. De postnatale depressie. Maar dat was het niet. Dat, was, was een, dat is ook in 36 pas ontdekt. En toen wist men ook iets van die hormoonafwijking. En toen begon men ook in te zien. Eh, mensen met, met, een, met een hyperwerking van de schildklier... Als dat behoorlijk aankomt... Dan worden die mensen heel lastig. Heel goudriftig. Eh, ze zijn... Aan de ene kant zijn ze leuk, want ze hebben een grote fantasie. En, maar het kan te ver gaan. He, en daar heeft ze een paar keer moeilijkheden mee gehad. He. Toen is ze ook naar de neuroloog vervoerd. Nadat ik een jaar oud was, toen ben ik bij een tante terecht gekomen. En bent u uitbesteden? Ja, maar dat is niet zo slecht geweest, hoor. Want dat heeft mijn moeder toch goed gezien, zeg. want mijn broer ging naar zijn grootmoeder. Van mijn vader zijde. En ik werd bij die tante. En dat was een heel leuk mens. Tante Jans. Ja, precies. Die ook altijd wel een rol vaak in mijn verhalen speelt. Want ook mijn moeder vond haar uh, een uitnemende vrouw. Een voorbeeld voor haar wat ze niet kon halen. Mm -hmm. En dat was ook wel een beetje zo. Ja. Maar die acceptatie, hoe, hoe, wanneer bemerkte u dat dan? Achteraf heeft u geconstateerd dat ja. die acceptatie tussen moeder en kind niet aanwezig was? Ja, want het kwam natuurlijk ook van mijn kant. Uh, ik was een soort hotelkind. Ik zat tussen die ouders in en ik vond ze hartstikke leuk... maar ik ging volkomen mijn eigen gang. Uh, ik bedoel, dat emotionele contact... en dat is achteraf niet zo'n wonder... Uh, dat kon zich niet goed richten. En ja, ik ga ervan uit dat iedere dochter... ten opzichte van de moeder een zekere terughoudendheid heeft. Want, ja, maar toen was u nog een jongen, hè? Ja, dat was ik dus niet. I'm sorry. Ja. Kijk, dit kan niet zomaar geen muis ja, aanhouden. U schrijft ergens in het huisartsboekje met Rozijnen. dat uw ouders drommels goed in de gaten hadden. dat, ja, het een dat ze allemaal ambivalent gedrag hadden. Ja, precies. En ja. daar hebben ze ook niet veel aan gedaan. Ze hebben geprobeerd om dat zo netjes mogelijk in banen te leiden. en ze hebben me niet belachelijk gemaakt. Dus dat is alvast een hele grote grootheid. Maar dat heeft gevolgen. En daar kun je veel niks aan doen. Dat is een noodlot. Wanneer bemerkt u dit dan voor het eerst, dat, dat, dat u zelf die ambivalentie had? Ja, dat is zo moeilijk. Dat merkte ik niet eens op. Ik denk dat ik het tot mijn vijfde jaar niet opgemerkt heeft. En dat mijn moeder het wel gezien heeft, en mijn vader ook. Waar, en... Waaruit zich dat dan? Of waarin? Nou, heel eenvoudig. Dat ik op een bepaald moment bijvoorbeeld al die kindertijd heb gedacht... dat ik op mijn moeder leek. Maar ook echt leek. En dat ik op een bepaald moment heel gewoon. De eerste keer dat ik naar de lagere school was toen... mijn vader bracht allerlei oude dingen binnen. Er was een hele mooie grote schort bij. Met paardenkoppen geborduurd. En dan kun je zien dat het leuke mensen waren. Geen burgermensen. Dus ik wilde zo naar school. Ja, dat is een stupide streek geweest... als je natuurlijk begrijpt hoe je daar ingeschreven bent. Dat heeft mij zeker vier jaar gekost... om op die lagere school uh, ergens uh, niet in de hoek te worden gedrukt... als een idioot, gek, raar kind... Want wie komt er nou op school, zelfs op je zesde zevende, want ik kwam op mijn zevende op school... met een grote steenrooier schort om je lijf, met paarden. Maar ik vond hem mooi. En mijn moeder zei toen niet, nou dat kan niet. Maar u zegt, ik ben een hotelkind. Ja, dat Emotioneel. noemen ze zo in de psychologie. Hè? Ja. Een kind wat, uh, door welke omstandigheden dan ook, want het kan ook andere oorzaken hebben... Uh, een niet goed gericht contact met de ouders heeft. Terwijl die ouders dat helemaal niet in zich hebben. He, dat zijn best uitstekende ouders. Dat zijn geen ouders. Er zijn ouders die een kind vernielen. Er zijn ouders die een kind dwingen. Maar ja, het is een bepaald type kind. Uh, ja, het zal ook wel een, uh, een hersensyndroom zijn. In mijn geval verklaar ik dat zo. Maar dat geeft toch een soort afzijdigheid. Mm -hmm. uh, ik weet nog dat mijn moeder vlak voor de doop... Uh, toen liep ze eens een keer buiten op straat. En toen... Kijk, toen ik een beetje volwassen werd, had ik een hele volwassen houding. Ik was uit huis weggegaan. Ik durf bijna te zeggen, ik heb het laatst nog gezegd... die ouders werden voor mij ook een soort kinderen. Het waren ook een soort kinderen, hoor. In hun rare idealisme en hun prutserijen. Maar dat zag ik ook. En daar had ik heel veel care voor. Maar, eh, kijk, wij waren niet zo verjaardagachtig. En ik kwam een paar keer in de week hier even in de oude kamp kijken. Toen was mijn vader al overleden. En toen had ik er op straat zien lopen... En ik zwaaide, wat ik niet zo gauw doe. En toen dacht ik, nou, ze moet toch eens een bril opzetten, want ze ziet mij helemaal niet. Dus toen zat ze hier en zei, god, zag je me niet? Ze zei, wel. ik zag je wel. God, ik zag je in de wet aankomen. En ik denk, goh, wat, wat waar ben ik vroeger bang voor geweest? Wat is dat een leuk, leuk mens geworden? En, en ja, je maakt zulke mooie dingen. Ik zei, godverdomme, maar dat wil ik niet. Ben jij helemaal gek? Ja, maar we hebben nooit iets voor je kunnen doen. Kijk, toen kwam het eruit. We, zeiden ze ook. Dat bedoelde ze ook mijn vader mee. Ze zei niet alleen, ik ben nooit belangrijk voor je geweest. We hebben, je hebt alles zelf gedaan. Op je eigen houtje. Ik zeg, nou, dat is een hele grote vergissing. Ik heb veel meer aan jullie te danken dan je nu begrijpt. En neem dat nou maar lekker mee. Ja. Want dat vond ik te gek. Maar het punt van dat ambivalent gedrag... dat u in uw jeugd al voelde... dat, dat u ja, ik, in een verkeerde is, huid zat... Ja, denk ik wel. Dan moet je dat niet gaan overdrijven, want een kind is een kind en je krijgt de buitenwereld. En de buitenwereld gaat je natuurlijk hardhandig en heel duidelijk maken dat dat allemaal niet kan. Dus je krijgt ook hygiëne voor jezelf. Je denkt, ik ben een beetje gek. Dit moet eigenlijk niet. Maar ja, desondanks gaat het wel door. Kijk, op zo'n school. Uh, lijkt ik had het de het. Ja, kijk, dan krijg je natuurlijk dat. Je moet tussen die jongens zitten. Eigenlijk vind je dat helemaal niet zo leuk. Niet dat die meiden zo veel leuker zijn zijn net zo vals, maar dat begrijp ik beter. Ik bedoel, hun, die valsheid die zij vertonen onder elkaar en ook voor, bij volwassen vrouwen, daar kan ik uitstekend mee weg. He? Want dan ben ik even vals. Met die jongens, ja, God, ze waren soms wel aardig, maar ik vond ze zo stom. Mm -hmm. Kijk. En dat kan natuurlijk niet. Later heb ik dat hersteld door gewoon de leiding te nemen. In spelletjes en dingen, omdat ik meer fantasie had. Maar dat is een groot geluk. Stel dat je een wat minder begaafd kind was geweest. Ja, dan zou je toch wel erg ongelukkig terecht zijn. gekomen. Ja. En het contact met uw broer, want die was nee, twee was jaar ouder. Hè? Ja, ik mocht ook nooit met hem oplopen naar school. Ik heb hem ook nooit op het schoolplein gezien. Want het was hier vlak in de buurt. Dat was op dezelfde school. Nee, uh, nu is dat heel goed. Maar toen niet. Ja, hij je niet. gezien? Dus natuurlijk een beetje gevoeld. Wat zegt u? Hij geneerde zich gewoon een beetje voelen. Mm -hmm. Maar ja, het was toch een opgesloten leven. Je zat er zelf mee op de zolder. He? Maar u ging zich ook van mensen afkeren? Ja, kijk eens, ik had een hele grote hardheid om met mensen om te gaan. Uh, vooral mannen, die vond ik helemaal niet zo leuk. En die hield ik goed onder de duim. En ik gaf ze even twee leidingen in gezelschapjes en weet ja. ik wat. U had een soort buitenhardheid? Ja, zeker. En dat is overeenkomstig wat uw moeder ook had? Ja, maar dat was toch veel humaner, hoor. En waar u dan? U schuimde zich inderdaad af van de buitenwereld. Nee, ik schuimde me af en ik uh, hield mijn omgeving onder de duim... en voor de rest werkte ik voor mijn, uh, nou ja, voor mijn tekeningen en mijn dingen. Ik vluchtte in mijn werk. Dat was heel goed, hoor. Dat heeft me een hele tijd op de been gehouden. Ja, maar u schrijft ook ergens in, uh, in een van die boeken... dat u in uw jeugd een beetje vluchtte in het lezen van boeken. Pinocchio, ja, Bijvoorbeeld. Hm? Pinocchio. Ja, maar dat was ook leuk, omdat mijn vader Houtsnijder en dat boek kreeg ik dus. En dat ging over een stuk hout, wat het ja. leven kwam. En ik vond altijd, god dat het zo mooi was als hij zo'n beeld maakte, dat daar een soort mens uitkwam. Ja. Dus dat vond ik wel erg leuk. En wel hebben de Pinocchio wel leuk. ja Maar is er geen overeenkomst tussen vroeger in uw jeugd... dat u vluchtte in het lezen van boeken... en later dat u vluchtte in uw tekeningen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb mijn 18e jaar heel bewust gezegd... ik ga niet studeren, ik ga niet naar de universiteit. Ik ga geen... want dat was best mogelijk geweest. Uh, ik breek dat af en ik ga tekenen en schilderen... en uh, dacht ook schrijven toen al. En ja... Dat was toch een hele rare stap hoor. En zeker in 1948. Ja, wilt u de microfoon iets? Ja, ja, en zeker in 1948. Dat was het. Kijk, wat mij opvalt, als ik uw boeken achter elkaar lees... Ja. ...dan... Schrijft u met ontzettend veel tederheid over uw ouders. Ja, dat is heel bewust ook. Dat is dus een soort vooroudercultus. Ja. Maar desondanks, u was 48 toen u zich liet behandelen... om van man vrouw te worden. Ja, zeker. Omdat ik wist 44 dat ik daar op 44-jarige leeftijd ja. was u ouderloos. Uw moeder stierf ja. in 1974 en ja. 1964 uw vader. Ja. Heeft u gewacht met... Het... Nee hoor, want het was niet mogelijk. Uh, niet zoals ik het wist, achteraf ja. uh, werd er wat experimenteel gedaan in die zestiger jaren. Maar dat was nog lang niet best, hoor. Het was wel goed bedoeld. Het werd ook heel erg bestreden in ja. die tijd. Ja. Door... Maar u heeft niet gewacht dat uw ouders overleden waren... Nee, u ik, heb het, ik, ik heb het gewoon meer. op een bepaald moment... kwam ik man, woman, boy en girl van Moni tegen. Ja, en dat soort onderwerpen interesseerden me wel. Ook seksualiteit en al dat soort gevallen. En, en ik geef hey, dat boekje niet mee. En daar kwam ik mijn eigen beeld tegen... Onder andere, daar staat veel meer in. Ja, en toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik ook te weten dat er dus een aantal artsen waren... die zich hier in Nederland mee bezigden. Dat hoorde ik op de NPSA. Maar ik vraag dat ook um, omdat mij dat opvalt. Omdat u vier jaar na het overlijden van uw beide ouders... dus ja. besluit om die behandeling te doen. Ja, maar dat is dus een u stuk dan later. Dan zitten we alweer in 78. Vier jaar na de dood van mijn moeder. En ja, maar toen heeft u blijkbaar de bevrijding en... ervaren om het te kunnen doen, of? Nee. al die tijd heeft u zich nee, opgesloten gevoeld? Nee, want uh, voordat we niet het gesprek begonnen... had u het even over het, uh, het boekje, de, de, de, de nachtkaktus bloeit. Maar daar staat een van mijn hele mooiste dialogen met mijn ja. ouders in. Overbelicht. Dat is een verhaal in ja. die bundel. Maar ja. daarin daarin, nee, u een soort rechtvaardigheid. Nee, nee, daarin laat ik zien dat mijn ouders het altijd geaccepteerd hadden. Het is een, een, een dode dialoog. En een herontmoeting... En dan staan ze verbaasd dat ik het huis heb gelaten zoals het is. En dan komt mijn vader die bijvoorbeeld zegt... In het café? Dat ja. is al, Ja, natuurlijk. Ja. Dat is altijd. Ja, maar u beschrijft in, in het begin dat verhaal dat u door het park loopt. Ja. En op een gegeven ogenblik ziet u uw moeder zitten ja. in een droom ja. op een bankje. Ja. En uw moeder zegt heel verrukt van wat ziet u de beelds aan? Wat zie je de beeldschoon aan? Wat ziet u ja. er mooi uit? Ja, dat had ik al. Ik weet toen ook. was uw vrouw. Ja, natuurlijk. En het aardige is ook dat een buurvrouw hier in de straat, die met op trouwen dag. zegt: Heeft ze dat nou nooit geweten? Ik zeg: Nee, want ik wist het zelf niet. Ze zegt: Oh, wat jammer. Ze zou het hartstikke leuk hebben gevonden. Kijk, dat was nou een, een buitenstaander mens. Uh, gewoon een heel eenvoudig mens waar ze dan wel eens op bezoek kwam. Die woonde aan de overkant. Uh, leuk, gek mens. Uh, ja. En dan, die, die, die, die zei me dat. Eh. Uh, ik dacht, ik vind het jammer dat ze het niet meer hebben gemaakt. Het had ook gekund. Kijk, mijn moeder is vrij toevallig overleden. Ze kreeg een hersenbloeding, maar ze had in werkelijkheid... wat alle oude vrouwen krijgen, een beetje hoge bloeddruk. En ze had geen arts meer, ze had een oude huisarts en die was gestorven. Ze deed er niks aan. Ik heb nog wel eens gezegd, ga naar mijn huisdokter. Laat je nou eens één keer per jaar eens even nakijken. Dan had ze pilletjes gekregen en dan had ze die hersenbloeding niet gekregen. Dus dat is eigenlijk dood door ongeluk. Maar aan de andere kant, nou ja, ze was ook 74 maar ze wilde helemaal niet dood. Ik bedoel, ze was hier druk bezig met het winkeltje. Die had wel 85 worden. Nou, daar had ze het nee. meegemaakt. Nee, nee. Dan was ik naar haar toe gegaan en had gezegd... luister, ik heb eens even iets bekeken. En dan zou ze gezegd hebben... ja, dat hebben we wij altijd, wij altijd vreemd gevonden. En ze hebben we ook zorgen voor gemaakt. Ze zou zich zorgen hebben gemaakt. Kan dat allemaal wel? Nee. Dat was natuurlijk een ouderwets mens. Maar ze zou niet gezegd hebben, het is onjuist wat je doet. Maar ze heeft het wel toegelaten... En gedacht, nou, trekt wel bij. Heel voorzichtig bijsturen. Dat is wel gebeurd. He? Maak dat kind in ieder geval maar trots op zichzelf. Dat is mij heel veel gezegd. Daar heb ik veel aan te danken. Ja? Ja, natuurlijk. Als je een kind, kijk, je kunt met kinderen twee dingen doen. Je kunt ze minder waardig maken door voortdurend te vertellen dat ze raar, gek, niet in orde zijn. Maar je kunt het kind ook zeggen, ja maar denk erom, je bent wel misschien een beetje vreemd, dat hoef je nog niet eens te ontkennen. Maar je kan wel dat en je kan wel dat en je kunt. Kijk, en dat is mij gebeurd. Ik heb een zeer positieve opvoeding gehad. Ik ben nooit belachelijk gemaakt. En buiten die, nee, in tegendeel, er werd wel het nodige van me verwacht. En er werd me ook geleerd om op te treden. Kijk, die rotzooi die ik op school kreeg. Er werd niet gezegd, ach kom dan maar hier lekker zitten hoor. Nee, sla maar van je af. Nou, dat ben ik ook gaan doen. Met een baksteen in mijn handen. Maar ja, dat zou mijn moeder ook zeggen. Ben je helemaal gek? Je had je niet koeien neer. Wat je ook bent, doe je nooit. Kijk, dat was ook een kant die ze zelf in zich hadden. En die heb ik meegekregen. Een vechtlust. En dat is ontzettend goed als je een dergelijke behandeling dan nodig hebt. Dirkje Kuik bedacht een eigen term voor transseksualiteit... namelijk genderdiaspora of interseksualiteit. De naam transseksualiteit dekt volgens haar namelijk niet de kern... en geeft slechts één fase weer. Kuik beweert echter dat deze medische afwijking... al vroeg optreedt in de kindertijd en eigenlijk in de genen zit. Zij vergelijkt haar lot met dat van het Joodse volk... als het gaat om het niet samenwonen met geloofsgenoten... en verstrooit zijn over de aarde... Vandaar de term diaspora. De transseksuele kinderen van nu... moeten volgens haar een goede en humane begeleiding krijgen. Kuik kreeg dat zelf niet. Sterker nog, pas op late leeftijd, zoals 48 jaar... liet ze zich opereren en veranderde ze van geslacht. U bent pas op 48-jarige leeftijd behandeld. Ja, dat is veel te laat natuurlijk. Vrij laat, heel bewust, cool, berekend bijna. Ja. Och, ik wist het, ik stond met mijn rug tegen de muur... en ja, er was een roppel vooronder. En ik ja, woon 48 ja. kilo, was Zeker. broodmager... Ja, ja en ik had geen zin vertellen. meer om verder te gaan. Dat is zo. En de eerste... Mijn hersens werkten gelukkig nog goed. Ja. Ik was nog niet in een soort depressieachtige... Nee, het was heel cool, ja. Toen ik de wetenschappelijke zaken, dat zijn Amerikaanse studies... kwam ik in zekere zin bij toeval tegen. En toen dacht ik in één keer... verdomme, je bent niet geestelijk gestoord. Je bent niet schizofreen, dat heb ik lang gedacht. Maar heeft u dat lang gedacht, hè? Ja, want ik wist al wel veel van die... die uh, psychotische afwijkingen. En ik, had, ik had Atel bestudeerd, ik heb meneer Freud bestudeerd. Ja, ik vind nu een beetje kaarthuizen hoor. Zeker ten opzichte van dit geval, want daar kun je het helemaal niet onderbrengen. Ben je gek, dat is een geboorteafwijking. En, nou, ik hoop ook, trouwens, Freud heeft dat ook in 1938 gezegd. Hij heeft ook gezegd, ja, psychoanalyse is allemaal heel leuk. In sommige mensen kunnen je wat aan doen, dat ze er erg intelligent zijn. Maar echt helpen kun je ze niet. Ach, misschien komt er een tijd dat we met uh, neurochemische zaken... Want het zijn natuurlijk hersenvergiftigingen. En vaak zit daar een genetische... maar dat is ook allemaal nog niet zo duidelijk. Zeker bij schizofrenie bijvoorbeeld is dat langzamerhand wel duidelijker. Ja, dan kun je met mooie praatjes iemand wel op de been houden... maar je moet eerst wat aan die afwijking doen. Ja. Dat heeft later een hele goede vriend, een erg goede psychiater... die ik gewoon nog eens meegebabbeld gebabbeld heb. heeft gezegd, ja, heb je daadwerkelijk gedacht? Nou, als jij gek bent... Want zo zei hij het dan ook ronduit we begon te lachen. Ja, dan zou de hele wereld gek zijn. Nee hoor, die afwijking die je hebt, ja, het komt zelden voor, maar het bestaat. En uh, ja, uh, ja, het is alleen, hij uh, ja, had niet direct gezegd, je moet je laten behandelen. En later heb ik gezegd, waarom heb je dat niet gezegd? Toen dacht hij, ja, god, je was 48 en dat is zo laat. En, en maatschappelijk krijg je zoveel rond En dat is ook zo. Dat krijg je ook. in kan... wat voor opzicht dan? Nou, sociaal. Mensen U... proberen je toch voor gek te verklaren. Mensen proberen je toch in een of andere uh, perverse hoek te drukken. Uh, zielig te maken. Ja, sommige van die patiënten laten het ook nog toe tot mijn grote... Uh... U verloor veel vrienden eigenlijk, hè? Ja, zeker. Je verliest mensen, maar dat is niet zo erg. Want dat betekent dan dat het toch niet zoveel bijzonders was. Ik moet het echt zeggen. De leuke mensen, dat is veel rotter, die dit wel aanvaarden... Die gingen ook nog als hazen dood omheen. He? Redeman, Jacques Boersma, Van Gogh. Verdomme, dat, is, dat heb ik erg gevonden. Maar die kleine zakjes, ik heb mensen gewoon getest. Ik denk, nou ja, ik geef je een maand of geef je een jaar om je fatsoenlijk te leren gedragen. Breng je het niet op? Dan ga je eruit. Maar Wat dat was ik? na uw behandeling? Nee hoor, tijdens mijn behandeling. Juist tijdens ja. mijn behandeling. Ja. U heeft zich laten behandelen in Engeland, waarom? Uh, daar is het de operatie. De hormoonbehandeling en het hele onderzoek. Omdat het een betere chirurg was. Dr. Philip. Ja, nee, dat was een hele goede. Dat was toen een topman in Europa. En uh, ja, die kon ik uh, via een Nederlandse artsen. En die vonden, ja, gezien mijn leeftijd en zo. Ga daar naartoe. De chirurgie stond toen in Nederland. Nu is dat toch ook, ook echt anders, hoor. Stond, nou ja, was goed bedoeld, maar daar waren nog wel eens mislukkingen, hoor. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee, maar u liet zich behandelen in Engeland bij het Charing Cross Hospital bij dokter dat, dat, Philip? Dat, die man werkte daar. Maar ook omdat hier in Nederland de acceptatie minder was, of de begeleiding nee, wellicht. Nee, want in Engeland is die slechter. De de niet bij dokter Philip. Dat ja. is een, die, die, alleen, dat was wel een arts. Die zei: kijk eens, uh, wat er ook voor rapporten zijn. en wat er voor medische rapporten omheen zijn. maar uiteindelijk beslis ik of ik iemand opereer of niet. Nou, u heeft uh, tijdelang gesprekken met hem gehad, hè? Ik ben een middag bij hem geweest en toen heeft hij me bekeken, heeft me onderzocht. Heeft, uh, hij kende de rapporten al. En uh, dan moest er ook nog een psychiatrisch rapport komen dat ik niet gek was. Maar dat, dat moest van een Engelse psychiater komen. Nou, die was zelf gek. <laughs> Sorry dat ik het zeg. Dat was wel een leuke man hoor. Maar goed, die zei ja. Het is, het is nogal een, een pittig mens. Uh, ja, want die dacht dat vrouwen altijd heel lief en zoet moesten zijn, weet je wel. En toen heeft hij me dat zelfs met een lachje verteld. Hij, ja, ik heb dat rapport nodig. U moet niet geestelijk gestoord zijn, want dan mag ik u niet opereren. Hij zegt, maar ik doe het wel. U bent gelukkig niet overoud. En u heeft het nodig. En natuurlijk. En ik zal mijn best doen dat het... Uh, ja, we zullen dat heel goed doen. U komt maar binnen twee maanden ook geen wachtlijst. Niks. Nee. En ook niks duurder. Want mijn verzekering heeft het betaald, maar ze waren goedkoper uit, geloof ik zelfs. Mm. U luistert naar het NOS-programma Een Leven Lang... met vandaag een portret van de Utrechtse schrijfster-tekenares Dirkje Kuik. Stond u dan tegen het beleven van seksualiteit ook ambivalent? Ook in dubbele houding? Nee, ik, uh, ik vond het niet zo belangrijk. U heeft het Dat toch een beetje... Ook, gewoon, eigenlijk is het waanzin. Het heeft niks... Dat zei ik ook wel. Ik was heel cynisch. Ik zei ook wel... Ja, God, uh, waar lijkt het toe? En, uh, je gaat toch wel kapot. en Het maakt niets uit. En houden van is een leugen. En, enzovoort. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar dat was ook een zelfbescherming natuurlijk. Maar ik moet niet zeggen dat dat zo gebleven is. Dat is niet waar. Het enige wat ik nu weer geleerd heb, omdat ik ouder word... dat het toch iets is wat ook wat versterft. En dat er dan in de plaats komt, als het goed is... als je, zoals ik, iemand kent die wel uh, nou ja, uh, vast iemand in mijn leven is geworden. Dat is ook nog gevaarlijk, want zo meteen gaat er iemand dood... en dan is dat altijd een ellende. Dan komt er ook genegenheid. Ik geloof niet dat je bijvoorbeeld 20 bent, hoezeer je ook erotisch en verpijnt en aardig en dat heel mooi doet, dat je dan al begrijpt wat genegenheid is hoor. Dat spijt me. Ik denk dat dat inderdaad een de, de zorg en de aardigheid van de ouderdom is als het goed zit. Zoals mijn ouders elkaar toch als al wat vervallen mensen en ja, God, vooral in die dagen, een vrouw van 50, die werd al afgeschreven natuurlijk, wat ook maar zo dat toch die genegenheid er is. Dat heb, ik met ogen, dat heb ik al gezien tijdens het sterven. En, en zoals mijn vader stierf, dus mijn moeder daarbij zat. Ja. Dat is dan ook wel een heel leuk voor mij geweest. Toch gezien, het bestaat wel. Hè? Nu begrijp ik dat beter. Ja. U zegt in het boekje, huis dat uh, boekje met rozijnen... U schrijft letterlijk, mijn kinderpikje beschouwde ik als een raar alruim ja, mannetje... waar ja, ik het nut niet van inzag. Nee. Ik vond het lelijk, voor mij had ja, het dat spontaan mogen afvallen. Met, uh, ja, dat wordt ook beschreven als syndroom... Achteraf, hoor. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, ik vond mezelf lelijk ja. Gewoon in bouw, ik begreep dat eigenlijk niet zo. In lichaamsbouw? Ja. Ik denk ook dat ik zo tot mijn vierde dat niet heb gezien. Maar later dacht ik, wat moet je hier eigenlijk mee? Ik vind het me niet, niet leuk, ja. En een orgasme? Hoe nee. zag je dat? Nee, toen? Ik heb, ik heb ook geen natte droom gehad. Ik bedoel, dat is met die puberteit dat deugt natuurlijk ook niet. Dat is typisch mannelijk, hè? Um, dan gaan we weer uh, theoretisch, uh, seksologisch praten, maar toch is dat zo. De natte droom is een jongensbeschijnsel, wat zelfs heel verontrustend kan zijn. De meest afschuwelijke, sadomasochistische. En, en Jacques Boersma, dat kun je in die vroege jeugdgedichten van De deze. kunstenaar. Ja, hè, dat, dat heeft hij een beetje. Dat heeft hij onthouden. Maar dat ken ik helemaal niet. En het gekke is uh, dat, uh, vandaar dat ik die theorieën... dat er ook met de hersens iets aan de hand is, uh, wel onderschrijf. Want ik herinner me... Dat, uh, ja, kijk, mijn seksualiteit heb ik ook trachten via ervaringen op te bouwen. En dat is wel typisch vrouwelijk, hoor. Vrouwen worden... Uh, daarom is een meisje van 17 ook helemaal niet zo gelukkig met die seksualiteit. Daar kan ze nog niet aan. En als ze dan ouder wordt en een paar keer, uh, wat je dan noemt, gemeenschap heeft gehad en ervaring krijgt... dan komt ook haar droomleven pas naar voren. En dan ja. krijgt dat een hele eigen kant. Maar u beschreef het mannelijk orgasme in een van die boeken... als ja, het, het, het leeglopen, leeglopen van, lekker, van een lekkere lekker Ja, natuurlijk. En dat was het ook, ja. Dus ja. ik vond het volkomen onzinnig. Ik heb al gezegd... Ik heb nooit... Uh, uh, kijk, als ik een man was geweest... dan had ik erg van vrouwen gehouden. En dan was ik daar hard achteraan gegaan. Dat kan ik zo wel even zeggen. Want ik heb altijd heel veel vriendinnen gehad. Maar ja, het had En dan, nou, dat vond ik gewoon onzinnig. En nu dan? Ja, maar ik loop niet leeg als een lekker fiets van <laughs> Ik heb een orgasme. Dat is heel iets anders. Tenminste, ik ben nu 62 hoor. Het neemt wel af. Uh, ook dat vind ik een hele leuke ervaring. Uh, dat wordt iets te veel ontkend. Al boven de 50 begint. En juist bij mannen die seksualiteit wel erg gewenst. Maar tegelijkertijd neemt de kracht af hoor. Ja, dat is een verouderingsproces. En dan gaan die hormonen niet meer op de celkernen werken. Ook al produceren ze nog wel. Uh, mm -hmm. ja, dat, dat is, uh, ja, dat is wel een ouderdom. Maar in hoeverre speelt erotiek in uw leven een belangrijke rol? Ik denk heel belangrijk. Ik heb alleen altijd al katten gehouden. En dat is heel erotisch. het is nu dood en ik wil geen nieuwe meer hebben. Want ik vind die welletjes... Ik vond het helemaal niet leuk. Een beetje heb ik tien jaar gehad. Maar die zat op mijn schoot. En dan zaten we elkaar echt te zoenen. Wonen. En dan kwam die neuslacht naar mij toe. Ja, ik... zei zijn van mannen. Die te doen. Misschien Theo Sontrand. Uitgeven uitverkan. van allebei de weg, Ja. En Leo Toon, nou, dat denk ik niet. Die had ze allemaal in zijn tuin. En liet ze vermageren en verrotten. Maar hij was wel erg leuk voor die dier. Maar... Ja, zo'n kat... Het is een heel erotisch wezentje, hoor. Ja. denk ook... Toen zei ik ook wel eens tegen de lesbische flikker... <lacht> Maar nou, komt het ook tot uiting in uw werk? En als u, uw al bekend, ik uw tekeningen zo bekijk. Ik denk het wel. Als ik naar deze tekeningen kijk. hele tastende tekeningen. Ja, niet opgelegd uh, van uh, reuzevallers en grote kutten. Maar ik denk wel dat er een heel sensueel kantje aan zit. Ja. Die kleuren ook. Het, de, de. Ja. Op mijn manier, dat denk ik ja. wel. Hoe lang heeft dat bij u geduurd voordat u dat volledig accepteerde dat uh, u toch een vrouw... Uh, heeft? Nou, daar kan ik heel eenvoudig over zijn. Dat, uh, dat duurt wel. Kijk eens, je hebt een verleden. Dat moet je goed in de gaten houden. En dat is ook helemaal niet erg dat je dat verleden hebt. Je bent... Kijk, ik ga ervan uit dat die kinderen... stel dat ze in vrouwelijke richting opteren... Hm, en als jongetjes zijn ingeschreven... ja, dan hebben ze toch... Een soort. meneertjesopvoeding gehad. Maar tegelijkertijd. en daar kunnen die ouders ook geen flikker aan doen. ze pikken de vrouwelijke dingen op. Want daar hebben ze een aanleg voor. Maar dan krijg je dus die. die verwarde kanten. Maar je bent natuurlijk. je hebt niet een volledige vrouwelijke opvoeding gehad. En die heeft toch wel speciale kanten hoor. Kijk. Uh, uh, je hebt geen vrouwelijke puberteit, die krijg je goddomme, pas op je dertigste... want ik vind het een vorm van puberteit, hoor, tijdens die behandeling. Dat is te weinig onderzocht. Ik heb de verschijnsel gezien. Godverdomme, het zijn gewoon puberteitsverschijnselen die je nu hebt. En die uit de zich in? In gedrag, in, in, in een beetje in de wolken leven en, en, en, en, en verwachtingen die je in je puberteit ook hebt, ongelukkig en gelukkig. En met angsten. Die angsten heb ik niet, daar ben je dan gelukkig af. Die zou je. Maar dat heeft dat meisje natuurlijk wel gehad tussen de twaalfde en de, en de vijftiende. Die heb jij niet gehad. Maar die heb je wel, maar dat is dan tijdens een medische behandeling. En vaak dus, in mijn geval, op je 48e jaar. Ja, als je slim bent, dan zie je dat. Maar je hebt dus wel een vijf jaar nodig om... Nou, ik geloof niet dat er een mens op de wereld loopt... die gelukkig is om echt heel anders te zijn dan andere mensen. Dat begint al op de school. Je wil niet afwijken. Dat kun je slecht noemen. Misschien is dat die horde geest. Maar dat heeft ieder mens hoor. Niemand is gelukkiger mee dat die uh, echt een... Kijk, een beetje excentriek zijn is best leuk als het aardig gevonden wordt... en dat je er beroemd mee bent. Maar geen mens op deze wereld wil nou echt zeggen... ja, ik, ik ben heel anders dan al die medemensen om me heen. Al die mannen en vrouwen om me heen. Dus je hebt een jaar of vijf nodig om die gewone, normale vrouw te worden. Ja, dat heeft die vrouw ook nodig gehad. Namelijk tussen de 12e en de 17e. Dat wordt wel eens vergeten. Ja. Dus dat kan niet overgeslagen worden. En u schrijft in het huisartsboekje met rozijnen. Dat u, dat u zich liet behandelen in het Charing Cross Hospital in Londen. Ja. En daarna in het West-Einde ziekenhuis in Den Haag. Ja, daar hebben ze nog iets aan die clitoris gedaan, want dat ja. kon niet in één keer. Er ging heel. Het accepteren van zoiets, van de vagina, van de clitoris. Nee, daar heb ik geen enkele moeite mee gehad. Dat spijt me. Dat. dat... Dat die lichamelijkheid was al geaccepteerd, schijnbaar. dat weet ik niet. Ik heb er geen enkele moeite mee gehad. Ik weet wel dat ik, dat schrijf ik, dacht ik ook... Nou, boekje best een leuk boekje, want het is heel openhartig... dat ik in die badkamer word losgelaten en na vijf dagen. Dat kon heel snel, het was heel snel goed genezen en weet ik wat. En dat er een stoeltje stond dat ik op de spiegel... en ik ja, zo had je het er altijd uit moeten zien. Dit is echt gebeurd, er is geen bandopname van. Dit was de eerste reactie. Ja, wat moet ik nou nog meer zeggen? Ik schrok er niet van. Ik vond het mooi. Ja, ik denk ook dat vrouwelijkheid een acceptatievorm is die ook in de hersens leeft. Ook de ja? vormen daarvan. Ja, dat begint mij nu een beetje achter. Dat is ook die genderidentiteit. He? Waarom accepteert een kind dat ze als vrouw wordt ingeschreven? Dat gebeurt niet omdat ze daar ingeschreven. Ja, dat, dat is het maatschappelijke besef. Maar die acceptatie is er toch ook. Er kunnen best moeilijkheden zijn en een idee hebben van uh, wat ben ik een rotmeid? Of uh, die jongens mogen veel meer. Ja, maar dat is allemaal twee secundair, hè. Maar ze accepteert zich wel in haar borsten en vagina en haren en weet ik wat. Dat ja, is ook... zich lelijk, dat ja. kan. Maar in het gedrag, in de, in de psychische gedragingen van wat maakt iemand tot een typische vrouw en een typische Ja, ik heb er geen last mee gehad hoor. Ja, ik zeg ook niet dat ik een typische vrouwenhaalst ben, want ik kan heel hard op. Ik heb mijn gedrag helemaal niet zo veranderd. Het is wat aardiger geworden. En dat... ik bedoel, heeft de buur u nooit een rol gespeeld dat u heeft gedacht van ik zou toch wel dolgraag kinderen willen hebben? Een dochter wellicht? Nee, want ik heb dus in die periode dat ik uh, in mijn ogen dus verkeerd rondliep, heb ik nooit kinderen willen hebben. En daar ben ik heel blij om. Want ik weet niet of ik vruchtbaar was of niet. Ik heb later met mijn artsen gezegd, jullie hebben mijn vruchtbaarheid nooit goed bekeken. Want een enkele keer komt het ook al voor dat het blijkt dat zo iemand niet vruchtbaar is hoor. Dat een percentage of die nee, ik was ouder en ze dachten, verdomme, laten we ons. Want het was toch, ik zeg geen noodsituatie, maar het schrok er toch wel een beetje, ja. Gerard Wever heeft in de jaren 50, 60... een emancipatoire rol gespeeld in, homoseksualiteit. in de homoseksualiteit. U schrijft veel over interseksualiteit, over het Nou, dat heb ik gedaan. Hè? Maar uh, ziet die... u voor uzelf ook die rol weggelegd? Nee hoor, helemaal niet. Want het is, Kijk, ik vind homoseksualiteit ook een maatschappelijk... dat was het in ieder geval. En is het verdomme nog steeds als je al dat gelul bij die kerken... over of het toch wel kan, of ze bij het avondmaal wel niet... of ze... ja... Dat is allemaal maatschappelijk. Maar dit gaat om een medische afwijking. Hier kun je medisch... En dan is... ja, met de acceptatie maatschappelijk gesproken. Ja, die is moeilijk. Maar dat is met kankerpatiënten achteraf ook zo. Die hebben een brief aan de minister moeten sturen. Als we genezen zijn, dan worden we niet meer aanvaard. In de we kunnen geen baantje meer krijgen. We worden altijd toch weer beschouwd als kankerpatiënten. En niet als genezen. Mensen. En dat is een beetje waar. Dus het is eigenlijk niet zozeer alleen. Alleen, ja, dit gaat dan om het geslachtelijke... En dat schijnt zo'n vreselijke moeilijke kant voor mensen te zijn. Daar zit zoiets bijzonders aan. Ik geloof niet dat de wereld iets veranderd is. Omdat dit, een oud wijfbeest te zijn. Maar ja, goh. Je even... u ziet, u ziet voor jezelf geen, geen emancipatoire. Nee, nee want rol ik, weggelegd. Heb, ik, heb, ik heb mijn medepatiënten, ik heb er een paar leuk gevonden. De rest vond ik zeker. Maar dat is ook al heel gewoon. Daar heeft Thomas Mann een prachtige roman, dat Zouwerberg, geschreven. Al die tb-patiënten die Alsman met elkaar moeten cureren. Nou, dat wordt natuurlijk één loesje, rottige, stomme, hebzuchtige, angstige bende. Patiënten zijn helemaal niet leuk. Ze moeten zo snel mogelijk van een patiënt zien af te komen... en dan als de donder de maatschappij ingaan. Maar niet... Niet... Daarom. Ik zoek ook... Er zijn... Ik vind het heel goed hoor, dat er tijdens de behandeling dat er een patiëntenverentje, dat is niet meer de NV'a, dat is beter. Dat is een van de humanistische beweging, dat is beter, die hebben dat onder de hoede genomen. Ja, dat is verstandig. Maar zodra jij natuurlijk een beetje in orde bent, dan moet je daar weg. Dan moet je, je als vrouw of als man in de maatschappij zetten. En dat moet je zo goed mogelijk met je talenten en je kwaliteiten doen. En zijn die niet zo hoog, nou, dan zul je dan toch als eenvoudige vrouw... ook je leven moeten waarmaken. En liefst ook in uh, duchtige werkzaamheid. <laughs> Geen geklets. Nee. Als u terugkijkt op uw leven, had u dan overgedaan op dezelfde manier? Of... Nee, nee, nee. nee. Uh, ik kan nog één anekdote vertellen. Toen de hele behandeling afgelopen was, Wat? en die was ontzettend goed verlopen... ik heb nergens, god, behalve de kleine sociale dingen... daar heb ik me bovenuit moeten vechten... Toen zei ik tegen de beste arts in het gezelschap... het is toch wel jammer dat dat toch veel eerder moest gebeuren wat jammer. En ja, in de zestige jaren had en enzovoort. Dat, dat moet u niet denken. Uh, u heeft zich ontzettend goed door die afwijking heen geslagen. Tijdens uw leven. U heeft zich ontzettend goed, slim nog beschermd hoor. Dat is meteen. Want had u in de vijftig jaar tevoorschijn gekomen... dan had men u psychiatrisch vermoord. En dat is een man die zelf ook veel kijk- en belangstelling en ook een soort psychiatrische opleiding heeft... naast zijn internist zijn, naast zijn belangstelling voor interseksualiteit. Ik zeg, ja, nou ja, god, maar dat bedoel ik niet. Maar hij zegt, ja, u bedoelt een jaar of veertig of dertig, hè? Want ja, je bent bescheiden. He? Je denkt ook aan de gang van de wetenschap. Zegt hij, nee, als u nu als kind zou zijn geboren en wouden worden wijs... dan hadden we u behandeld. Als kind? Ik zeg, wilt u dat ook voor de rechtbank verklaren... als ik eventueel moeite krijg met mijn overschrijving? Zegt hij, natuurlijk. Kijk, dat was een klap voor mijn kop. Ik was nog zo bescheiden dat ik dacht... nou ja, goh, als het nou op mijn dertigste, dat was toch wel leuk. En dan vanuit, nee, ik zou nu als kind behandeld worden. Men zou niet zo zitten klieren. Want kan het wel. En, ja, het is ook gevaarlijker om oudere patiënten te behandelen dan kinderen. Als u zeker weet dat ze in die richting gaan... en als ze zich uitspreken... hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat kunnen kinderen, hoor. Maar in de jaren zestig, zegt u net... In de jaren zestig, dat staat achteraf gezien... De, ja, bekend was... als de jaren van de seksuele revolutie. Ja, Daar kon dat is alles. iets anders natuurlijk. Dat is, iedereen moet met iedereen naaien. Maar, maar dat is er geen was revolutie. Er geen revolutie. Dat was een gebruiksrevolutie. En de pil was er. De pil maakte het mogelijk. De vrouw, ja... Dat maar ook niet afreden. de maatschappelijke omstandigheden om jouw... te gek ...te uiten, nee. Dat zou ik zelfs helemaal niet, nee. Want toen begon achteraf gezien, eh, van Emden Boas en zo. Maar die, dat werd... De psycholoog, de psychiater. Ja, die heeft zich ermee en er werden stiekem werd er een paar mensen behandeld. Maar dat zijn schandalen geweest. En ik heb nooit in die grote vrij kringen ooit iets gehoord. Integendeel, ja, homoseksualiteit, dat werd een beetje aanvaard. Maar daar werd ook, toch, ook nog behoorlijk uh, mistig over gedaan, hoor. Daar zitten we nu nog mee. Ik vind de hele 60 jaar niet zo'n zo'n aardige tijd. Ik ben nooit van wondering stijf gaan staan over de vrijheidsdrang van de 60 jaar. Er is letterlijk geen enkele wetgeving tot stand gekomen van enig belang. Ja, het is wel leuk om op een witte fiets te gaan zitten. Maar het is veel leuker als je zorgt natuurlijk dat er een wetgeving komt die verbiedt dat er te veel auto's rondrijden. Maar dat is allemaal niet gebeurd. En ja, seksuele vrijheid. Ja, zodat iedere vrouw inderdaad uh, het goed moest vinden om op vrijdagavond door wie dan ook genaaid te worden. <lacht> Dat was het toch? Maar niet... En die vrouwen bleven even stom. Mij. Ja, maar u heeft niet het idee dat die seksuele vrijheid de jaren zestig... Och, de, de, de ideale Emanse Vrouwbeweging de zeventiger jaren. Eind zeventiger jaren. Maar weer. ingezet in de jaren zestig. Nee, toen kon die helemaal niet. Er zijn ook veel iets te veel naar mensen in. Want het is ook wel leuk om met iemand naar bed te kunnen. En niet zo... Uh, in die, die feministische beweging is er ook wel iets geweest... van ja, leuk die zestiger jaren. Uh, we werden nog grotere koeien dan we voor die tijd waren. Daar zit wel iets in. Kijk, het is voornamelijk een uh, revolutie geweest... die het mogelijk maakte om s'avonds een aantal op een terras te zitten... en plastic bierglazen achter je kont te gooien. En dat weet je nog hier, dat, he, dat was dan zo'n 1968. En dan kwam je op de zondagmorgen daardoor die prachtige uh, het wet. En dan was de hele straat van links tot rechts bezaaid... met kapotgetrapte plastic glazen. Ja. Zo milieubewust en zo vriendelijk en zo leuk waren ze. Mm -hmm. En verder slopen ze zich kapot aan die slechte Heinekenpult. Ze dronken die Eesginever. Want dat vind ik dan nog iets om gek van te horen. Ja, ja, ja. U, u zegt nu achteraf? Nee, hoor, ik heb het nooit leuk gevonden. Ik, was, oh, ik ging ook door voor een heel ouderwets mens. Weet je wel, een soort anachronisme. Een soort 19e eeuwse raar mens. Want dat was natuurlijk ook zo. Ik zag er ook zo uit. Spitsweek in het Lelijk. Uh, hè? Of misschien zelfs eigenlijk wel Maxime Gorky op zijn sterfbed. Dat, maar niet die mensen bij Gek. Dat, dat, dat. Ik heb er een stel leren kennen via Max Redeman, maar ik vond het allemaal zeepneus hoor. Uh, het is best mogelijk dat er wat leuke dingen in Amsterdam gebeurden. Maar het was toch ook niet veel meer dan pesten. En van vrijheid, nee. En nu dan, anno 1992? Heel slecht. Het wordt weer een... Kijk, Daarom kan het ook. Als er werkelijk wat in de zestig jaren was gebeurd... Ook met die studenten en zo. Niet alleen maar revolutie, omdat ze ook een baantje als hoogleraar wilden krijgen. En binnen was het ook niet, hoor. En meer geld en enzovoort. Ja, dan zou nu het hele klimaat echt anders zijn geweest. Maar dan had er in die tijd... Metgeven. Ja, we gaan er even uit. Dirkje Kuik was dat. We gaan er even uit voor het nieuwsflits. Hier is Christian Bodebakker. In Benghazi, het laatste bolwerk van de Libische opstandelingen... zijn zware explosies gehoord. Ook melden getuigen dat ze een straaljager hebben gehoord. Het is onduidelijk wat er precies gaande is... Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... denkt dat het inslagen van zware artillerie zijn. Afkomstig van de troepen van Gaddafi. Melissen verblijft in een hotel in Benghazi... waar grote onrust heerst. Volgens Melissen komen de inslagen steeds dichterbij. De explosies begonnen in de vroege ochtend. Daarvoor was het vrij rustig in Benghazi. Westerse landen hadden Gaddafi juist gewaarschuwd... geen aanval te beginnen. En tot zover deze nieuwsflits. En dan gaan wij verder met uh, nachtvluchten. Dirkje Kuik. Is in de 80e jaren, nou, ik denk dan maar gewoon op het terrein van transsexualiteit uh, abortus. Uh, ja, nou dat heeft wel een enige moeite gekost. Maar dat is niet in de 60e jaren gebeurd. Mm. U zegt in het boekje, huis dat uh, boekje met rozijnen, dan komt op een gegeven ogenblik de aartsengel Michael bij u ja. op de rand van het bed zitten. En die zegt dan, waarom maak je je zo druk? De mensen zijn voor het merendeel dom en gemeen. Ja. U beschouwt de wel. mensen als een horde. Ja, nou, ja. Hoe valt het te rijmen met die genegenheid waar u eerder over sprak? Nou, er zijn natuurlijk toch altijd mensen die uit die horde treden. En die moet je dan ontmoeten. Kijk, de, mensen de horde is gevaarlijk. En goor en... De grote gewelddaden, de grote vernielingen... die worden altijd aan harde Kijk, een individu kan natuurlijk volkomen gestoord zijn. En een, een soort... Uh, het ogenblik speelt dat weer zo leuk in de literatuur. Die, die, die moordenaars die dan 30 vrouwen of 40 kinderen... Die serie moordenaars. Die semi -moordenaars, nee. Nee, serie -moordenaars ja, nee. nou, god, die waren er al in 1920 zijn. Daar, die man uit Düsseldorf, die slager, die ze, ook de mensen nog opgrat. Ja, die, die aberraties ken ik wel... Dus zo iemand zou ik niet zo gauw genegen zijn. ze denken, goh, nou ja, als je de, de historie hoort. Maar de echte rotzakkerij op deze wereld wordt altijd door groepen. Meteen. Een groep soldaten, een horde die losbreekt, revoluties. Dan wordt er zo vreselijk veel totaal onwetend vernield ja. Ja, nou, maar u zegt, u zegt uh, op een gegeven moment. de horde heeft geen ziel. Nee. De horde heeft geen ziel, nog rechtvaardigheid. Dat slaat nee. eigenlijk op het feit hoe Nederland. Zegt je aan omgaat. de nazistische Tewel. horde? Die Duitsers ja. op zichzelf niet zo slecht, hoor. Er zijn echt leuke Duitsers. En ik heb ook nooit gezegd. ik haal Duitsers. Maar die horde die daar losbrak. onder leiding van uh, meneer Kesselring en Model. Uh -huh. en uh, von Roemstedt, We moeten niet alleen Hitler noemen. Ja, dat was natuurlijk een, een geesteloze. Uh, zonder enige. Ja, het enige rechtvaardige wat geleerd hebben, dat stond in mijn kamp. Ja. Maar zo'n uitspraak, als u zegt: uh, de horde die heeft nog een ziel, nog een rechtvaardigheid. slaat het ook niet op het feit hoe Nederland, of hoe mensen in Nederland omgaan met transseksuelen of met interseksuelen? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb al gezegd, ik had het over. Uh, om tot enige wijsheid te komen, moet je tot individualiteit komen. Moet je uit die horde zien te komen. En die mensen die dat lukt. En kijk, daar is niet altijd een goede opleiding voor nodig. Ik heb hele simpele mensen die daar uit zijn gekomen. Kom in het verhaal, een van de verhalen, komt een oude boerenvrouw voor die daar lukt, bijvoorbeeld. In die een heel streng gelovig milieukje in, in, in Muiden, Met een apart kerkje mij vragen gaat stellen, dat ik nu nog wel denk: wat was dat? Maar wat geweldig moedig dat mensen uit hun milieu getreden. Die gelooft dat niet meer. Die geloven niet in die horde, geest van in dit geval, een vorm van Calvinisme. Dat kan gebeuren. Maar dat kun je niet zo'n 15 miljoen mensen verwachten. Ik geloof dat het, hoe groter het aantal mensen wat op elkaar geplakt wordt, hoe slechter het wordt. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dus een opkomend individualisme al jarenlang. Dat zegt men. Ik geloof er geen barstel. Nee? Ik vind de mensen helemaal niet individualistisch. Ik vind dat ze voortdurend achter uh, uh, vaste symbolen aanlopen. Die, het zijn reclamesymbolen. Uh, nee, nee, nee. Ik vind het heel weinig zelfstandig juist. Uh, ook wat ze bewonderen, wat ze aardig vinden... hoe modieus, per groep dat gebeurt. Je ziet het nu al bij kinderen. Het zijn er kinderen die het om alleen maar naar school te gaan... met een spijkerbroekje Ja, maar dan moet het wel een leefje zijn. En verdomd, hoor. En dan moeten daar twintig gulden meer voor worden betaald. Maar dat is een hordegeest. Dat kind wil niet mooi zijn. Dat moet, al ziet ze er verschrikkelijk mee uit of hij. Dat is het vreemde. Ja, nou, kinderen kun je nog zeggen... ja, die zijn ook wel erg hoordeachtig hoor... Maar, maar ja. volwassenen? Ja, die blijven de meeste ook in steken. Ja. En de ziet... maatschappij richtig ook. Het moet georganiseerd worden. Je kunt helemaal geen individualiteit in deze maatschappij hebben. Alles moet... Ja, zelfs het moet precies uitgerinkt worden... of je half-invalide bent, heel-invalide... een kwart-invalide, nog net kan werken... en wanneer je officier van gezondheid kan worden... met twee houten benen en een houten kop. Dat is dan het laatste baantje wat je nog kan krijgen. Kijk, dat is horde geest hoor. Ook het onderwijs is totaal op massa, groep, uh, productie. Maar productie waarom zeggen ze dan dat er een soort individualisme optreedt? Dat ja, dat heb ik ook in mijn roman toch, laat ik er ook, dat ze boven dat plein loopt. Dat, ze zegt, dat is een uit ja, dat is het uh, gelegenheidsmoesje van mensen die de maatschappijleiding willen geven... en verklaringen zoeken voor slecht gedrag, wat eigenlijk in die horde steekt. En dan gaan zeggen, ja, het is de individualisme, we moeten weer mantel zorgen. En dan, ja, nee, maar dat gouden hoer, dat ken ik wel. Dat hoor ik ook al in de crisis. Dat is dat brave... Ja, je kan de horde het best in toom houden... door ze een flink stuk fatsoen te leren. Maar dan blijft het wel een horde en blijft het ook harteloos. Want ik heb liever met iemand die niet zo netjes geleefd heeft... maar die tot individualiteit en inzicht en eventueel zelfs schuld beseft. Keurig. Zeg, dat had ik nooit zo moeten doen en enzovoort. Ja, daar heb ik liever mee te doen dan die mensen die in, in de keurige voorgeschreven... Uh, hun hele leven uh, doorgaan. De mens is wel degelijk geboren om een beetje vrij te zijn. Mm. Je hoorde beeldend kunstenaar en schrijfster Dirkje Kuik in een aflevering van Een leven lang. Een bijdrage van de NOS die eerder werd uitgezonden in 1992. Samenstelling Leo Siepe, techniek Richard Pereira, presentatie en eindredactie Corinne Heming. Dirkje Kuik werd geboren op 7 oktober 1929. Ze overleed op 18 maart 2008 op 76-jarige leeftijd. Aan de Oude Kamp nummer 1 in Utrecht is museum Dirkje Kuik gevestigd. Dat in 2008 ter ere van haar werk werd ingericht in haar voormalige woonhuis. Informatie kunt u vinden op www.dirkjekuik.com. Dit is Nachtvluchten van Max op Radio 1. Voor vragen en opmerkingen verwijs ik u graag naar onze site. www.nachtvluchten.fm U kunt daar ook terecht om verschillende uren opnieuw te beluisteren. En met een ouderwetse kaart of een brief kunt u sturen. U kunt daar, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, dan natuurlijk ook reageren op de uitzending. Maar wilt u dat schriftelijk doen, dat we zeggen met een ouderwetse kaart of brief. Dan stuurt u die naar Max, ter attentie van redactie nachtvluchten. Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Zo, nog één uur te gaan. Straks uh, keur culinair. maar nu eerst uh, maken we even een pas op de plaats voor het NOS Journaal van zes uur. Daarna zijn we bij u terug. Tot zo!